In Albanië is een politicus doodgeschoten en zijn twee mensen gewond geraakt. De schietpartij heeft waarschijnlijk te maken met de parlementsverkiezingen vandaag. Hij vond plaats bij een stembureau in Lak, in het noordwesten van het land. De omgekomen man was een activist van de Socialistische Oppositiepartij. Albanië wil lid worden van de EU. Brussel heeft gewaarschuwd dat de verkiezingen een test zijn voor een eventuele toenadering. Klokkenluider Edward Snowden heeft Hongkong verlaten. Volgens een Engelstalige Chinese krant is hij op weg naar Moskou... en reist hij waarschijnlijk door naar IJsland of Ecuador. Gisteren werd bekend dat de VS Hongkong... om de uitlevering van Snowden hadden gevraagd. De autoriteiten in Hongkong lieten vanochtend weten... dat dat verzoek niet aan de juridische voorschriften voldeed. Oud-CIA-medewerker Snowden openbaarde deze maand... dat de Amerikaanse geheime diensten online privégegevens verzamelen... via het geheime programma Prism... Het weer, buien en veel wind. Vanmiddag kans op onweer en veel regen. Verder ook af en toe zon en het wordt 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. In beide richtingen langzaam rijden tussen Eembrugge en Knopenhoevenlaken. Op de A9 staat file vanwege werkzaamheden die men richting Alkmaar voor als meer 3 kilometer.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 Het van van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag. We zijn er tot 6 uur met veel wielrennen in deze uitzending. Het NK voor Professionals in Limburg. Vanochtend om half elf begonnen. Gio Lippens. En we zijn al flink onderweg. voor twaalf ronden gereden. Straks als ze doorkomen het peloton. Ze zijn net door. Dan zijn er nog negen rondjes te rijden. Dus we zijn al over de helft van dit Nederlands kampioenschap. Een kampioenschap dat begon met een incident. Want na 400 meter al in de neutralisatie. Nog midden in het centrum van Kerkrade. Daar brak het even in het peloton. Daar sloegen een paar renners tegen het de grond met heel weinig snelheid. En de man die op de grond bleef liggen was Robert Geesink. Tastte in de richting van zijn ribben. Pijnlijk geraakt daar. Maar goed, hij kon uiteindelijk weer op de fiets stappen. En heeft zijn weg vervolgd. Zit nu in het peloton. Het peloton dat drie minuten achterstand heeft op drie koplopers. lieve Westra, jawel, de Nederlands kampioen tijdrijden. Jasper Hamelink en Dion Beukenboom. Verder ook veel volleybal. De Nederlandse mannen spelen tegen Portugal voor de tweede keer... dit weekend in de World League in Apeldoorn-Lachschrift. En als de Nederlandse mannen deze wedstrijd winnen met 3-0 of 3-1... dan kunnen ze de leiding op zich nemen van de groep waar ze in zitten. En dat zou een flinke stap zijn richting de finale ronde van de World League... in Argentinië. Maar de tegenstander vandaag is Portugal. En die hebben gisteren al bewezen dat ze ontzettend taai zijn. Toen verloor Nederland met 3-2. Een vijfde set was er dus nodig. Dit keer hoopt Nederland het fatsoenlijk af te ronden. Ze hadden een ruime, comfortabele voorsprong in de eerste set. Maar zeker is Portugal dichterbij gekomen. En het is 23-22 nog wel in het voordeel van Nederland. Ook het hockey kent inmiddels een World League. De finale vanmiddag gaat tussen Australië en België. En eerder vandaag werden de Nederlandse mannen derde in Rotterdam. In Amsterdam zijn we bij de honkbaltopper tussen de Pirates en de Pioniers. In Rotterdam hebben we ook nog het paardensportevenement CHIO. En we kijken vooruit naar het toernooi van Wimbledon, dat morgen begint. Stones, halverwege de jaren 80 en de Harlem Shuffle. Nederland tegen Portugal. Leuke slotfase van de eerste set, Lars Geert. Zeker leuke slotfase van de eerste set. Zeker als je voor Nederland bent, Want het setpoint staat op het bord. 26, 25. En het is Jelten Maan die ervoor mag gaan serveren. We zitten dus inderdaad al boven de 25. Omdat Portugal zich heeft teruggevochten in deze set. Nederland het een beetje heeft laten liggen. Maar het kan nu nog alsnog de set binnenhalen. Maan met een zachte service trouwens. Wordt over het algemeen afgestraft. En in dit geval ook. Het is Pinheiro die tegen het blok van Rauwerdink aanslaat. En via Rauwerdink gaat de bal uit. 26, 26. En het is Pinheiro die ook uh, mag gaan serveren. Nederland heeft... Uh veel cadeau gekregen van Portugal in deze set. Veel fout services aan Portugese kant. Gratis punten dus voor Nederland. Hopelijk nu ook weer. Nee, want Pineda slaat een prima korte bal van Nederland. Koelewijn stikt hem tegen het blok aan van de Portugese. Marcel op zijn. En via Marcel gaat de bal uit. 27, 26. Dit is het derde setpoint voor Nederland. En Nederland heeft het nog steeds iets acht kunnen maken. Thomas Koelewijn is degene die mag gaan serveren. Scheidsrecht. De scheidsrechter geeft het signaal, zal die bal komen. Het publiek wil natuurlijk dat Nederland de eerste set binnenhaalt. Riep al 1-1, komt die service van Koelewijn. Zachte floter over het net, korte bal via het midden. Maar die bal gaat uit, gaat hij niet uit, gaat hij niet Hij gaat niet uit, zegt de scheidsrechter op advies van zijn assistent. En daarmee komt Portugal dus weer op gelijke hoogte. 27-27. Ja, beide teams geen time-outs meer. Dus het is niet zo dat dit uh, eindspel van de eerste set nog kan worden onderbroken. Scheidsrechter op het nieuwe signaal. Marcel, de man die de bal net binnensloeg. Ook een rustige service over het net. Moet Nederland van kunnen profiteren? Doet het via Rauwedink? Nee, die bal wordt nog net opgevangen. Wel direct weer over het net. Nederland opnieuw naar aanval. Via Klapwijk aan de buitenkant. Handjes van het blok. Kan gered worden door Portugal. Oeh, maar dan een hele slechte stop aan Portugese zijde. Komt de bal direct bij Rouwedink terecht. En die slaat hem via het blok uit. 28-27. Het is het vierde setpoint voor Nederland in deze eerste set. Kan Nederland het nu te herhalen. Met Nieuws Klapwijk bijvoorbeeld van achter de servicelijn. Die heeft al een keer een Eest geslagen in deze eerste set. Kijken of die dat kan herhalen. Portugezen staan er klaar voor. De signalen worden gegeven aan hun kant. Er wordt een aanval via de buitenkant als ik het goed heb gezien. Als die bal in ieder geval opgevangen wordt. Klapwijk. Harder service. Bal wordt inderdaad opgevangen. Bal gaat ee, snel via het midden. En via een handje van Nederland. Weer een punt voor Portugal. 28-28. Deze set kent voorlopig nog geen einde. Drie koplopers hadden we vroeg in de wedstrijd bij het NK voor professionals. Geo Lippens. Ja, de eerste die er vandoor ging was Liebe Westra. Zelf de Nederlands kampioen tijdrijden. Hij werd het afgelopen woensdag in Winsum. Vier seconden voorsprong op Nicky Terpstra. En Westra dacht meteen in het begin van dit Nederlands kampioenschap: Ik ga het maar eens proberen. Waarschijnlijk heeft hij geen enkele illusie op de nationale titel. Want anders doe je dat niet als een van de favorieten. Om dan al zo vroeg weg te gaan. Hij moest een tijdje alleen rondrijden. Kreeg toen ineens gezamenlijk. Eerst van drie man. Dennis Smit, Jasper Hamelink en Dion Beukenboom. Die rijden allemaal voor ploegen die continentaal niveau hebben. Dennis Smit was de man die het eerste weer moest afhaken. Het was toch iets te hoog gegrepen dat meegaan in die vluchtersgroepen. Er bleven er dus drie over. Westra, Hamelink en Beukenboom. Daarachter hebben we wel nog wat mannetjes losgezien die het geprobeerd hebben vanuit het peloton. Onder andere Jim van den Berg, Martijn Verschoor. Maar die hebben het allemaal niet gehaald. Verschoor is zelfs inmiddels afgesteld. Gestapt. En dat kunnen we ook al zeggen van een trio van de Blanco-ploeg. Toch wel opmerkelijk, Theo Bos vroeg uit de wedstrijd. Dennis van Winden, wel wat werk verricht aan kop van het peloton voor zijn ploeg. Die is ook inmiddels uit de wedstrijd gestapt. En dat geldt ook voor de andere helper, voor Rick Flens. Terwijl we nu kijken naar de mannen die hier op weg komen naar de finish. En dat is dan voor de doorkomst met nog negen rondjes te rijden. En ik geloof dat ze nog maar met z'n tweeën over zijn. Want dat zag ik eventjes in de gauwigheid. En dat betekent dat één van... Van die mannen eraf is dat Jasper Hamelink van Jookpiels van die continentale ploeg. Dus die heeft uh, moeten afhaken. Misschien wel lek gereden daar ergens onderweg. We hebben nog geen beelden van de achterkant van het parcours. Omdat de tv er nog niet live bij is. Maar dat zal straks gaan gebeuren. Dus moeten we doen met uh, wat we met eigen ogen kunnen aanschouwen. Daar komen ze dan aan. Zo meteen door die bocht. En dan uh, Westra natuurlijk. De man die uh, de meeste status heeft in deze vluchtersgroep. Hij rijdt op kop. Dat is hij wel aan zijn stand verplicht. En dan zien we dat uh, Dion Leuke Boom, een Lange vent van Team de Rijke. Dat hij keurig in zijn wiel zit. Die houdt heel erg aardig stand. We hadden dus die valpartij van Robert geesink Nou ja, voorlopig zit hij nog gewoon in dat peloton. Een peloton dat nog heel groot is. En waar eigenlijk al die favorieten verzameld zijn. De grote favoriet natuurlijk voor vandaag. Nicky Terpstra. Vorig jaar in slechte weersomstandigheden werd hij Nederlands kampioen. Maar ook Lars Boom is natuurlijk een van de favorieten hier. Ja, Bouke Mollema. Daar wordt zelfs nog even naar gekeken. Dat zou ook nog wel. Als kunnen onder deze omstandigheden. Want het regent opnieuw. De, het wegdek is nat. En dat betekent dat het glibberig is. Vooral in de afdalingen. En dat maakt het lastig voor dat grote peloton. Het echte tempo zit er nog niet in. Zometeen als het peloton doorkomt dus nog negen rondjes te rijden van dik 10 kilometer. Nederland, Portugal. Is het al beslist in de eerste set, Lars? Nee, de beide ploegen hebben keurig gewacht totdat we weer terug waren van het wielrennen. Het is inmiddels 30-30. En Portugal aan service. Prachtig. Balnet gemaakt door Rauwerding. Nu ook trouwens wel af Abdelaziz, die wel lef heeft hoor. Op 30-30. De bal in uh, één keer doorspelen van de Nederlandse spelverdeler. Kort tikkie achter het blok. Niemand van Portugal komt daarbij. En daar is het zevende setpoint voor Nederland: 31-30. En Abdelaziz is degene die mag gaan serveren. Heeft een snoeiharde service in huis, maar het ging net mis. Nu, nu wel goed. Slechte stop aan Portugese zijde. Kunnen ze daar nog een aanval uit halen? Ja, maar niet altijd best. Blok van Nederland rent. Portugal kan wel terugkomen. En nu is de aanval stukken beter hoor, van Alex. Slaat de bal vol, vol in het blok. En zo gaat die bal buiten de lijnen. 31-31. Ik was aan het vertellen dat Jeroen Rouwerdink de bal net op prachtige wijze van achter zijn eigen reservebank redde om Nederland in het spel te houden. Maar voorlopig heeft dat de set nog niet opgeleverd. Het is 31-31. Ga mij naar het hongballen in Amsterdam. Pirates tegen het Pioniers. Nogal een groot verschil in het aantal gespeelde wedstrijden in de hoofdklasse, Theo Plajaar. Zeker, Amsterdam is de nummer 3 met 38 punten. 25 duels en Pioniers 35 punten. Maar al vier duels meer gespeeld dan Amsterdam. Dat onder andere nog moet inhalen tegen Kinheim. Dat ook pas 25 wedstrijden gespeeld heeft. Dus we zullen het moeten doen met deze voorlopige stand in, deze, in dit drieluik. De derde, derde wedstrijd hebben we nu te gaan. Pioniers heeft de eerste twee gewonnen. 3-2 en gisteren 6-5 in de verlenging in de tiebreak van de 1e inning. Een nipte overwinning en nu dus het derde duel voor... Voordat, de, wedstrijd, voordat de, wind, de zomerstop gaat beginnen vanwege het WPT, laat ik het helemaal goed zeggen. Gaan we deze wedstrijd hier bekijken die om twee uur begonnen is. Inmiddels een voorsprong kent voor Pioniers de bezoekers. Op een tweehonkslag, een verre tweehonkslag van Rombly... kon Kroes het eerste punt binnenbrengen in deze wedstrijd. En dat is de stand die op het bord staat in deze eerste slagbeurt. 0-1 voor, voor Pioneers. World League Volleyball dan weer. Ik durf het bijna niet te vragen, Lars. We gaan gewoon lekker door, maar wel opnieuw het setpoint voor Nederland. Het negende om precies te zijn. 33-32. Er zijn sets bekend die tot ver, ver in de 30 gaat. Ik hoop dat Nederland het toch weet af te maken. Koelewijn, rustige bal over het net. Komt een fantastische aanval van Portugal aan? Nee, want de set-up is niet goed. Abdelaziz kan overnemen. En Rauwerding slaat hem vol, vol in het Portugese blok. Bal binnen de lijnen en zo. 33-33. Nederland gaat gewoon nog even door. Er is niks te aan de hand hier in uh, uh, Apeldoorn bij de World League. Ik moet al even zeggen, Portugal heeft de terugvlucht geboekt vanavond voor half zeven. Dus als we zo doorgaan, dan gaan ze die waarschijnlijk niet halen. Het is Marcel die mag gaan serveren voor Portugal. Krijgt de laatste instructies van zijn coach. wordt een rustige bal over het net. Inderdaad kan opgevangen worden door de libero van Nederland, Gijs Maar Aanval via Klapwijk in het blok. Oeh, er zitten twee handjes van Nederland aan. Maar dan valt de bal buiten aan de andere kant van het net. En daar is het eerste setpoint voor Portugal. Je zult het altijd zien. Het komt vaker voor in de volleybal. Heb je negen setpoints gehad. Krijgt de tegenstander er één. En halen ze die set zonder moeite binnen. Opnieuw Marcel. Die mag gaan serveren. Nogmaals. Wat ik al zei. Geen timeouts meer voor beide teams. De eerste setpoint voor Portugal op 34-33. Komt die rustige bal Ah, Hij doet gelukkig iets wat zijn team al heel lang aan het doen is. Namelijk de bal fout serveren. Het is gelijk hier in Apeldoorn. 34-34. En we gaan gewoon nog even lekker door. One. Altijd op één, langs de lijn. Hey, baby. I've been looking at you, baby. There ain't no doubt about it. You've been choking me out now. Unless I'm wrong about it. I thought that I saw something in your eyes that was trying to say. Take my fine ass out of this place.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 Alan Clark heet Lose Ourselves. We gaan natuurlijk naar Apeldoorn, de World League Nederland-Portugal. Het zal toch wel bezig zijn, Alex. Ja, de rust is weer gekeerd in Portugal, hoor. Het was Niels Klapwijk uiteindelijk op het tiende setpoint van Nederland. Die mocht gaan serveren. Hij had al een ace op zijn naam staan. En deed dat opnieuw vanaf de servicelijn. Prachtige bal, die achter in het veld. Nou sta ik precies gelijk met de achterlijn. En naar mijn idee viel die bal er overheen. De uh, lijndrechter daarentegen, die zag hem. En moet zeggen, hij stond er iets dichter op. Die, uh, die zag hem binnen en zo uh, haalt Nederland de eerste set binnen tegen, uh, tegen Portugal. Beetje een mazzeltje, maar het werd uiteindelijk 36-34. Ik hoop niet dat dit een voorbode is voor uh, wat er voor de rest gaat gebeuren. Want ik denk dat een heleboel mensen het hart dat gewoon niet aan kan. Dankjewel, Lars. Ja, het NK voor Professionals in Kerkraden. 230 kilometer bijna lang daar in Limburg. Het betekent een weerzien met Rudy Kemna. Door zijn dopingbekentenis stond hij een half jaar aan de kant als ploegleider van Argos. Hij gebruikte de tijd om zijn huis te verbouwen en na te denken over de toekomst in het wielrennen. Maar op het NK is hij dus weer van de partij Rudy Kemna. Vandaag maakte hij zijn rentrée en Steven Dalemoud sprak met hem. Jij ja, ging dat half jaar in, uiteraard met die bekentenis. Uh, toen was nog de gedachte van, uh, wellicht volgen er meer... want iedereen krijgt straks die vraag voorgelegd. Uh, of de mensen ooit in aanraking zijn geweest met doping... of doping hebben gebruikt. Uh, uiteindelijk zijn er twee die bekend hebben. Ja, bekend hebben. Jij en Christian Nierman. Heeft jij dat verbaasd? Het verbaast mij een klein beetje. Uh, maar ik kan het wel heel goed begrijpen. Ik bedoel, het, het is nogal wat. en Ik voel me ook echt dat het uh, dat reglement dat we in hebben gedaan... een half jaar langs de kant zitten. is niet niks, dus het is ook wel een straf. En je moet er, ja, je moet er wel, uh, het moet er je wel waard zijn. En ik, ik vind het waard meer dan waard en ik vind het ook meer dan terecht dat het uh, gebeurt. Ik kan me heel goed voorstellen dat de renners dan zeggen van ja, maar waarom wij alleen? En waarom niet ploegen, waarom niet sponsors, waarom niet, noem ja, het, het, het, het hele rijtje, alle altijd maar af, want nu zoals het nu blijkt is het toch uh, een grotendeel, grotendeels is er wel, uh, was er wel een behoorlijke bekentenis uh, van, uh, van uh, alles wat met buurrenner te maken heeft. Dat, uh, dat we wel wisten wat er aan de hand was. Ja, dat blijkt ook wel uit het rapport van Zorgdragen, waar renners uh, anoniem hun verhaal konden doen. En zij uh, zegt, dat, of de, de, die commissie zegt... 80 tot 90 procent van de renners destijds uh, heeft verboden middelen gebruikt. Viel daar je mond nog van open, van dat aantal? Ja, ik vind het een heel groot aantal. Ik moet uh, zeggen dat ik... Uh, Juist van dat aantal, uh, en als ik uh, dan kijk, zonder iets af te doen van, uh, van mijn bekentenis, van mijn, uh, van mijn uh, dopinggebruik, wat dan drie maanden was in twee sessies. Um, het, zonder daar iets van af te doen, uh, heb ik wel het idee van ja, uh, welke percentage had ik eigenlijk. Uh, 80, 90 procent, ik vind het best veel, ik vind het echt heel veel. Um, ja, valt mijn mond niet direct van open maar ik vind het wel een, een hoog cijfer. Wat bedoel je dan? Bij welke Jij zat dan toch bij die 80, lijkt mij. Ja, ik zat bij de 80. Uh, maar maar de, de periode waar, uh, waar, uh, waar ik heb, uh, heb gebruikt, waar ik doping heb gebruikt... Uh, waar ik EPO heb gebruikt, op mijn schaal... Ik bedoel, voor mezelf heb ik nu het idee van... mijn gevoel van, hey, ff, wat voor doping gebruik was ik eigenlijk. Wat voor prussen was ik eigenlijk. En wat voor wereld kom jij nu terug? Is de wielerwereld veranderd? Nou, daar ben ik van overtuigd. Dat is zeker veranderd. Al is het alleen al het bewustzijn van waar we mee bezig zijn. Ik denk dat dit bewustzijn echt, echt nu erin gepakt wordt. Dat uh, is, is zeker zo, dat is verandering. Uh, verandering wil nog niet zeggen dat het dan ook wanneer goed is. Want ja, uh. Jij ziet ook wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Nou, er zijn positieve dopingevallen, Sant'Ombrogio, uh, Di Luca. Ja, die, uh, die zijn gewoon vrolijk doorgegaan. Um, rijden er in het huidige peloton gewoon nog pakkers rond?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 ...minder uh, doping gebruik, minder uh, zware producten gebruikt. Dan, dan, ja. Zoals ik het uh, nu in kan schatten, is dat nog steeds niet, uh, is het, ja, niet schoon. Daar hebben we nog veel werk te doen. En... Waarom is jullie ploeg dan wel schoon? Nou, kijk, als je, als je kijkt naar wat, waar, waar, waar doping echt helpt... Waar, ...waar het echt werkt, is vooral continuïteit, herstelmogelijkheden. Dus, uh, ja, de, we hebben echt talentvolle renners, misschien niet uh, de beste... En misschien ook niet uh, de meest uh, doorwinterde. Uh, dus er zit altijd talentverschil in. Uh, geef ook niet aan dat wij uh, daarom niet alleen uh, uh, niet mee kunnen doen in het klassement. Maar er ligt nog wel een heel groot gat tussen. Ik stel wel de vraag, waarom is die ploeg van jullie dan schoon? Maar kun je daarvoor je handen in het vuur steken? Is Argos schoon? Nou, vooral de manier hoe wij uh, werken, hoe wij kijken naar renners. Dat, uh, dat is een, echt een heel belangrijk uh, item waarom ik geloof dat, uh, dat wij op een schone manier werken. Kijk, wij, bij ons komen natuurlijk ook elke keer nieuwe renners. En je moet wel eerst heel goed met renners werken en, en kennen. Om echt wel daar uh, zeker op te gaan. Uh, vanaf het begin zijn wij uh, heel actief uh, om de begeleiding, wat we met renners doen, om die goed in kaart te brengen... om uh, gesprekken aan te gaan, weten hoe ze denken, wat voor karakter ze hebben. Um, en daar uh, haal ik behoorlijke zekerheid uit, ja. Als er over, over vijf jaar er nou nog niks veranderd is in het peloton... want je geeft net ook al aan, de, er gebeurt nog van alles. Um, ja, hoe ziet dan jouw toekomst eruit in het wielrennen? Zou jij daarin kunnen werken? Nou, ik ben niet iemand die uh, heel snel opgeeft. Ik bedoel... Je kan je eigen ploeg wel veranderen of er vrij zeker van zijn dat het daar schoon is. Maar uiteindelijk wil jij natuurlijk de wielenwereld ook de goede kant op helpen. Ik denk dat dat gewoon mogelijk is. En ook nu zien we al dat het beter is. Ik wil echt niet negatief over, over het wielrennen en over de stand hoe wij nu voorstaan. Wij hebben alleen heel veel, we erkennen nu heel veel dingen. Dat is een hele grote stap wat de laatste jaren gebeurd is. En als we daarin, dat erkennen, als we daarin doorgaan... En ook uh, regels op die manier veranderen dat uh, of dopinggebruikers niet echt beloond worden. Wat nog steeds gebeurt, uh, naar mijn mening. Door middel van bijvoorbeeld het puntensysteem. Hè, dat is een veelgehoorde klacht. Als je veel punten haalt als renner, dan word je automatisch aantrekkelijker voor een ploeg om binnen te halen. Ja, zo raar is het. Zo raar is het. En, uh... Kijk, als je, als je doping gebruikt en je, en je, en je komt erdoor... Wat, wat ook uh, met alle nieuwste modellen, modellen is, het, is het vrij aannemelijk dat je daardoor uh, loopt... dan is het... en je hebt het uh, ervoor over en je, gaat er, en je wordt dan ook nog zwaar beloond door uh, goed contract... omdat je belangrijk bent, omdat je punten hebt. Ja, dat systeem dat druist volledig tegen de normale regels naar mijn idee, als je dat wil... Uh, als je dat wil veranderen, dan druist dat er vooral tegenin. En dat moeten we aanpakken. Rudy Kemna, hij was, hij was dus een half jaar geschorst na het gebruik van doping... keert dus terug op het NK wielrennen en sprak met Steven Dalebout. De ijshockeyers van de Chicago Blackhawks hebben de Stanley Cup... oftewel de titel in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie... de NHL voor het grijpen. De ploeg won met 3-1 van Boston Bruins. En Chicago leidt nu in de best-of-seven met 3-2... en is nog één zege verwijderd van het kampioenschap. FC Groningen heeft zich versterkt met Nick van der Velde. De 31-jarige middenvelder is afkomstig van NEC... en heeft, heeft voor twee jaar getekend bij Groningen. Hij komt transfervrij over. En Almaria is na een afwezigheid van twee jaar weer teruggekeerd... in de Primera Division. De Zuid-Spaanse club verzekerde zich van de promotie... door voor eigen publiek Girona met 3-0 te verslaan. Almeria had de eerste wedstrijd al met 1-0 gewonnen. Elche, de kampioen van de tweede divisie, Villarreal en Almeria... nemen komend seizoen in de hoogste afdeling de plaatsen in van Zaragoza... Deportivo La Coruña en Real Mallorca. Dit is Radio 1. Het is exact half drie, de hoofdpunten met Mayon Koekoek. In de binnenstad van Venlo is een man vannacht ernstig mishandeld... nadat hij het had opgenomen voor een meisje. Het meisje werd lastig gevallen door twee mannen. Toen de Venlo-naar daar iets van zei, werd, werd, hij neergeslagen. en ligt in het ziekenhuis. De twee verdachten zijn gearresteerd.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 Het vertrouwen in het kabinet Rutte van VVD en PvdA neemt af. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat één op de drie kiezers hoopt dat het kabinet de rit uitzit. Bij het sluiten van het regeerakkoord was dat nog twee op de drie. En klokkenluider Snowden zal naar verwachting vanmiddag landen in Moskou. Volgens Chinese media is hij vertrokken uit Hongkong met een toestel van Aeroflot. De oud-medewerker van de CIA zou willen doorreizen naar Ecuador of Venezuela. Tot zover. A en B verkeersinformatie Files op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Daar gaat het langzaam tussen Amersfoort en Eembrugge. Werkzaamheden op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Dat zorgt voor 2 kilometer file bij Alsmeer. Een ongeluk op de A13, Den Haag richting Rotterdam. 4 kilometer bij Delft zuid daar is de rechte rijstrook dicht. En werkzaamheden ook op de A27, Amere-Gorkum. 3 kilometer bij Utrecht-Veemarkt. Er is maar één rijstrook open. Radio 1, NOS langs de lijn. Het vervolg van langs de lijn met het vervolg van het wielrennen, het NK in Limburg. Geoosten met die ra rare actie van Lieve Westra. Nou, met die rare actie gaat het nog steeds goed. Want hij rijdt nu solo. Hij heeft zijn medevluchter, Dion Beukenboom, heeft hij gelost. En uh, het zag er toch wel scherp uit hoor, Westra. Je kon wel zien dat hij er zin in had. En dat hij in elk geval de huid zo duur mogelijk wil verkopen. Hier komt Beukenboom door de streep. 34 seconden achter lieve Westra. Die heeft dus een definitief gaatje moeten laten. Beukenboom, geen verkeerde coureur hoor. 24 jaar oud, rijdt voor team De Rijken. Woont in Ouderkerk aan de Amstel. En het is een goede tijdrijden. Want op op het Nederlands kampioenschap tijdrijden werd hij tussen al die grote echte profs... werd hij gewoon achtste afgelopen woensdag in Winsum. Hij werd uh, dit seizoen ook al eens een keer tweede in een tijdrit in een wedstrijd in Frankrijk. Het circuit des Ardennes, daar uh, was de derde etappe in een tijdrit. En daar werd hij dus keurig tweede, misste hij de overwinning net. Dus Beukenboom kan wel een eentje fietsen. Maar ja, Westra, daar is natuurlijk geen kruid tegen opgewassen. En dan is het maar afwachten of ze ook een het, pelot, uh, het peloton tempo gaan maken. Want we zagen ze juist een complete zwart-blauwe brigade daar aan kop van het peloton rijden. De mannen van Blanco die zich daar op kop hebben genesteld, om in elk geval te zorgen dat die voorsprong niet al te groot wordt. Want het zijn profs, ze weten dat ze een vluchter een gaatje kunnen laten, maar het gaatje mag natuurlijk nooit te groot worden. Want voor je het weet, zo leert zo'n eenzame vluchter dan na de overwinning. We hebben het gisteren natuurlijk gezien bij de vrouwen. We zagen het ook bij de belofte gisterochtend, gewonnen door Dylan van Baarle, maar dat een vroege vlucht uiteindelijk loonde. Maar dat ging echt om de favorieten. En laten we nou even eerlijk zijn. Na dat Nederland kampioenschap tijdrijden... weten we gewoon dat Liebe Westra zichzelf in elk geval niet als groot favoriet beschouwt hier... voor de titel op de weg. Dat hij daar geen illusie op heeft. Hij weet hoe het gaat bij de profs. Peloton komt eraan. Wachten we even op de doorkomst. Want ze zien ze zo meteen daar doorkomen. Het is inderdaad compleet blauw-zwart daar op kop van dat peloton. Ze zijn er allemaal zo'n beetje vertegenwoordigd. De renners van Blanco, de werkers. Vooral Lars Boom, die verschuilt zich daar nog een beetje midden in... Dat het peloton. Ook Robert Geesing en Bauke Mollema... die rijden daar. en Die doen het... Uh, relatief rustig aan. Proberen mee te gaan... in de zuiging hier van het peloton. Kijken naar de achterstand. Het wordt allemaal iets minder. Het was boven... de drie minuten. En nu is het teruggebracht tot... precies twee minuten en dertig seconden. Nederland, Portugal in de World League. Maakt nou een voormalig Libero zoveel punten... voor Nederland, Lars? Dat klopt inderdaad. Het is Jelte Maan die heeft... Uh, nog niet de meeste punten voor Nederland binnengeslagen, Moet ik zeggen. Want dat was Niels Klapwijk. Maar hij is een goede nummer twee. En inderdaad... De maan stond vroeger op de libero positie oftewel de verdedigende positie. Dat doe je helemaal niks in de aanval. Uh, totdat hij naar Maasijk ging in België. En in Maasijk zagen ze hem nog meer als aanvaller. Ondanks zijn uh, relatief korte lengte van volleybal. 1,90 meter, meter is hij. En daar begon hij met scoren omdat hij ontzettend slim volleybalt. Weet constant de armjes van de tegenstander te vinden. De elleboogjes, de vingers. En op die manier dus via het blok de punten binnen te halen. En dat doet hij voor Nederland ook. Heeft ook ook een vervaarlijke service, heeft hij ook al laten zien. En daarmee brengt hij Nederland weer langzij en zelfs voorbij Portugal. Want Portugal had totaal een voorsprong genomen in de tweede set. Uh, het komt van twee puntjes voor. Maar onder uh, leiding van Jelte Maan is Nederland uh, nu voorbij Portugal gekomen op 10-9. En daar uh, heeft de Portugese coach geen zin in. Hij had zijn ploeg even naar de kant, vindt dat het hier al te best gaat. En wil ze weer even scherp zetten. Kort time-out dus, want Portugal staat achter in set 2... 10-9 tegen Nederland. De honkbaltopper in Amsterdam tussen Pirates en Pioniers... waarbij de bezoekers verrassend aan de leiding gingen. Theo Plachard. Maar, maar niet meer herstel. De gelijkmaker staat op het bord. 1-1. Helrike die kwam zelf op het honk door een fout van de tweede honkman van Pioniers... en werd binnengeslagen door Michael Duursma. Een honkslag met een bad hop. Een bal die opstuitte juist voor korte stop, Vince Roy... waardoor hij onbereikbaar werd en Henrike de gelijkmaker kon scoren. Het is trouwens de wedstrijd van de gebroeders uh, Duursma... Die ja jarenlang samen speelde bij Pioniers... ...tot Michael besloot dit voorjaar om na 11 jaar Pioniers in te ruilen voor Amsterdam. Daar speelt hij nu als uh, korte stop. En uh, zijn positie uh, wordt ingenomen bij Hoofddorp nu door Vince Roy. De korte stop uh, die jarenlang bij Amsterdam speelde... ...en nu dus uh, bij Pioniers uh, de honneurs waarneemt op veldpositie 6. Pikant tintje aan uh, dit duel. Want de spelers Roy en Michael Duersma komen elkaar ook tegen in het uh, Nederlands team. En zijn concurrenten voor elkaar voor de positie... In het binnenveld. We hebben twee volledige innings gespeeld in deze wedstrijd. We gaan beginnen aan de derde inning en de stand 1-1. Live sport op Radio 1. Hey, MOS langs de lijn. Hey, hey, hey, hey, hey. Train en hey Soul Sister. De eerste divisie kende afgelopen seizoen een spectaculair einde. Op de laatste speeldag dwong SC Cambuur bijna vanuit het niets-promotie af naar de eredivisie. Het wordt voor de Friese de derde poging op het hoogste niveau. Dit weekend starten voorbereidingen op het nieuwe seizoen onder leiding van trainer Dwight Lodewegers. Verslaggever Joris Kreugel was erbij. Naast het Cambuurstadion in Leeuwarden. Op de velden van VVV Leeuwarden, de amateurclub, staan de pilonnetjes al uit. En als het goed is komen zo meteen de spelers. En achter de goals zijn al uh, supporters van de harde kern druk bezig met het ophangen van spandoeken en het neerzetten van vuurwerk. Nou ja, de sportersclub uh, kan bij zien natuurlijk. Hè? Dus, uh, en andere sportersverenigingen werken samen hieraan. En wordt het vuurwerk dit jaar in de Eredivisie? We zullen het zien. We hopen er natuurlijk... Uh... In te blijven, dat zou wel mooi wezen. En uh, vol supporters. Dat is het enige wat je kan doen. Hè? Ja. En daar komen de spelers aan, op weg naar het trainingsveld. Met heel veel supporters erachteraan gelopen. Hun helden. En een één die vorig seizoen goed gepresteerd heeft. Dat is clubtopscorer Michiel Hemme. Michiel, met je een goede zomervakantie gehad. Ja, wat met je kort moet ik eerlijk zeggen. Die wordt gelijk geknepen door een medespeler. Ja, van der Laan. De sfeer is al goed. Ja, is prima. Heb je een andere zomervakantie nou eigenlijk? Ja, wordt het wel anders natuurlijk, want je gaat nu inderdaad beginnen tegen NAC in plaats van tegen Telstar of iets in die richting. Je moet het veld op, hè? Ja, het begin is nooit zo leuk, hè? Nou, wel. hoor. Veel conditie, man. Dat heb ik wel weer gehad. Ook namens mij iedereen van harte welkom, hartstikke mooi dat jullie er zijn. Henk al, ik hou van samenwerken. Nou, dat hebben ze ook samen met jullie geloof ik vorig jaar ook gedaan, hè? In, in het kampioenschap halen. De groep is nog niet compleet, er gaan meer mensen bijkomen. Er zijn er al wel een paar nieuwe bij, die wou ik even voorstellen. Ruud Swinkels, keeper. Misschien een stapje naar voren, Ruud. Dwight Lodeweegens, de trainer van Kambuur, stelt de nieuwe spelers even voor. En wat hij van plan is, komend seizoen bij, aan de supporters... Uh, die allemaal aandachtig naar hem luisteren. Er zijn er een paar... Dwight en... Lodeweegens wordt het vuurwerk dit jaar in de Eredivisie van Kambuur. Dat hopen we natuurlijk wel nog we? We willen de mensen vermaken, we zijn artiesten. Mensen betalen geld voor een seizoenkaart. en die verlangen hier wat. En dat willen we ook graag laten zien. Maar we moeten ook reëel zijn. mooi is dit al. Je voelt de beleving, je voelt de, de connectie met, met Kambuur. met een groep, met, met elkaar ook. Dat is prachtig, prachtig is dat. Volgens mij kun je weer praten. Ja. Even mee doen. De rondoot. trainer nodig nu een paar supporters uit die even mee mogen doen met het rondootje. Heerenveen de vink erger dan Feyenoord Ajax. Vind ik wel? Vind ja, ik nou, dat weet ik niet. Maar, ah. moet dat moet ik ook nog zien. Ja, Ik heb toen mijn dochter wat feit. Ik zei: uh, Kom eens met een heer supporter tussen. Wat dan, Pa? Nog, dan komt er niet in. Ik ben klein zoon, ik denk alleen in een blauw en geel. Die baas zit op een kleuterschool en die zei: toen nu even twee kleurtjes: geel en blauw. Johan dan altijd zei: Cambuur is een, zei, Cambrius, een, een grote reus die slaapt. Dag, dames. Hallo. Canbu fans? Ja zeker. kijken jullie nou naar? Nou oh, naar de training. Ja? Naar welke spelen? Uh, allemaal natuurlijk. Er is er altijd al wel eentje waarvan je zegt van nou. Nee, we moeten nu op iedereen letten. Er zijn ook een paar nieuwe, dus. Uh... Een beetje vertrouwen Ja Jazeker. wordt een mooi seizoen, denk ik. Komen jullie ook wekelijks in het stadion? Ja, uit en thuis. En doen jullie dat al jaren? Uh, wij één seizoen, één vol seizoen nu. En zij is CBA. CBA. Dat is al uh, gelijk goed ge raakgeschoten dan, hè? He? Ja, nou, het eerste ja. seizoen ga je het volgen en vervolgens ja. heb je gelijk naar de eredivisie. Ja, daarom. Wat wil je nog meer als supporter? Ja, dat was de team. Ja, jij hebt wat langer moeten wachten. <laughs> Trauma's van hoog houden. Maar nu niet meer? Nee, nu niet meer. Vorig seizoen maakt alles wel weer goed. Zijn jullie een beetje zenuwachtig ook al? Nee. Nog niet. Nee. Wat is het virus voor jullie dan? Ja, daar word je mee besmet en dan kom je er niet meer vanaf. Hemman, mag ik een handtekening? Uh, ja, dat mag zeker. Waar wil je hem hebben? En dat Ja. Hoeveel goals heb je gemaakt? Hoeveel ga je scoren bedoel ik? Dit seizoen? Ja. Nou, ik zal maar geen aantallen aan noemen, maar uh, we proberen zoveel mogelijk. Is dat goed? Ja. Giel Hemme, de eerste training zit erop. Je gaat niet aan hem vertellen, aan die supporters hoeveel goals je dit seizoen gaat maken? Nee, nee. Heb je geen target gekregen hier? Nou, jawel, dat heb ik wel voor mezelf wel, maar dat moet je ook altijd voor jezelf houden dan. We gaan het wel zien. Dat is wel mooi, hè? Al die supporters zo even allemaal komen kijken. Vuurwerk erbij, eerste training nu achter de rug. Ja, nou, beloof wat voor komend seizoen. Ja, wat denk je? Het doel is duidelijk, dat is handhaven. Je hebt je handtekening binnen. Wat ga je ermee doen? Kijk, boven mijn bed. En elke dag even een kijk. Ja. Eerste training van kambuur Leeuwarden. De derde poging wordt dat op het hoogste niveau de Eredivisie. En verslag was dat van Joris Kreugel. Uit 1970, and only love can break your heart. We gaan weer even naar Theo Plachard in Amsterdam. Pirates tegen pioniers, het stond gelijk. Alle aanleiding om hier even te gaan kijken. Want het is uh, Pioniers dat opnieuw de voorsprong uh, neemt. En nu inmiddels met 1-4. Leidt Kroes met een hongslag Die uh, kwam over de thuisplaat door een wilde worpen. Goed punt dus. Dat was 1-2. En toen kwam het betere slagwerk van het sterke middendeel van uh, de hoofddorpse ploeg. Ortes, de beste slagman van de Nederlandse competitie op dit moment. Met 42 hits. Rombly en Roy, die noemde ik net al als korte stop. Met een verre twee hongslag En dat betekende twee punten. En uh, de wind die staat hier gunstig. Terwijl er nu geen rommel... Wordt in het veld van uh, Amsterdam en de derde nul niet gemaakt wordt. Uh, en uh, Roy net op tijd terug zal zijn op het uh, derde hongenseil. De wind die staat goed in de slagrichting. Dus als hij een beetje hoog en ver gaat, dan gaat hij zomaar uh, 120 meter, meer dan 100 meter en misschien wel over de hekken. Dat hebben we nog niet gezien. Wel twee verre twee honkslagen inmiddels en een verdiende voorsprong. Verrassend ook wel 1-4 voor Pioniers. Gaan we weer naar Nederland tegen Portugal. Volleybal dus, ze geven elkaar maar weinig toelachts. Ja, maar Nederland heeft nu toch een voorsprong kunnen nemen. Al moet ik zeggen, dat hebben ze in de vorige set natuurlijk ook een aantal keren gedaan. Maar toen moesten we uiteindelijk tot 36-34. Nu is het 21-19 in het voordeel van Nederland. Komt ook omdat Portugal een aantal technische foutjes weer aan het herhalen is. Die ze eerder in de set ook al uh, maakten. Veel uh, vanaf de servicelijn heb ik van de Portugezen nog niet gezien. Het was iets beter aan het begin van deze set. Nederland had wat meer onder druk gezet. Maar uh, naarmate de set vordert uh, maken ze dezelfde fouten weer ook hoor moet ik zeggen uh, een aantal slordigheden nieuwsklap bijtje rauwe dingen uh, dingen die eigenlijk niet mo mogen overkomen op het moment dat je op dit niveau speelt. Namelijk voetjes over de lijn. Uh, ze spelen allebei achter de 3 meter lijn bij bepaalde aanvallen. Dan mag je echt niet over een bepaalde lijn heen. En toen twee keer toe. Vlak achter elkaar allebei. Rauwerdink en Klapwijk. En dat levert je punten uh, op. Dat levert de tegenstander punten op. Heel slordig moet je niet doen. En nu ook weer een fout van Rauwerdink. Veel te hoog zit hij met die bal. En zo komt Portugal weer langs zij. 21-21. Jij ja, zei het al, Twan. beide teams geven elkaar heel weinig toe. Maar dat komt vooral omdat bij de teams wat slordig zijn in hun spel. 21-21 in de tweede set. Portugal-Nederland. Het wielrennen dan weer Renka voor professionals. Dat gestart is in Kerkrade. GIO. Zeven rondjes nog te rijden voor Liebe Westra. Die nog een voorsprong heeft van een minuut of twee op het uh, peloton dat er nu aankomt. Dat zo meteen hier over de streep komt. En dan weet dat het uh, nog 72 kilometer is. Tempo daar uh, gemaakt door de mannen van Blanco. Ze zijn met z'n zevenen daar zo'n beetje vooraan en erachter. Dan uh, de mannen die het af moeten gaan maken straks. Die pas in de finale naar voren moeten komen. Nu zijn het uh, de helpers die uh, vooral uh, alles moeten gaan doen. We zien uh, Stef Clement daar vooraan rijden. Jos van Emde die zit daarbij. En zo komen ze hier voorbij met Lars Boom in het midden van het peloton. Ik kijk nog eventjes verder hier. Robert Geesink daar ook nog bij. En Laurens ten was een van de laatste in het peloton. Hé, hey, en hier komt die Dion Beukenboom voorbij. Die is inmiddels ingelopen door het peloton. Dat dus in achtervolging is op lieve westra En laten we eerlijk zijn, Westra maakt er op dit moment een veredeld trainingsritje van. Dat zie je aan de hele houding die hij heeft in de koers op dit moment. Hij weet dat hij geen Nederlands kampioen wordt. Hij weet wel dat hij een mooie inspanning heeft gepleegd een week voordat de Tour de France gaat beginnen. Een Kleine week zelfs voordat de Tour de France, komende zaterdag, gaat beginnen op Corsica. Daar gaan ze dadelijk allemaal naartoe. Westra nu weer in een beklimming. De beklimming van de Mont Chèvre. De eerste klim hier in het parcours. Daarna krijgen we nog een klimmetje. De weg. 7%. Deze beklimming waar Westra nu mee bezig is, is op zijn stijl: 12%. En dan krijgen we altijd tegen het einde van het rondje... krijgen we nog die verschrikkelijk moeilijke Duivelsberg. Ja, mooie naam voor zo'n... Een klimmetje, 18 procent. Een heel smal weggetje dwars door het bos heen. En je ziet zelfs dat gelouterde profs daar toch ja, steeds langzamer tegenop rijden. Natuurlijk straks in de finale. Dan zal het volle bak gaan tegen die uh, Duivelsbergen op Westra. Nu op die Montshervere. Hij uh, spant zich niet al te zeer meer in. Hij uh, straalt niet uit van jongens, ik wil per se uit de klauwen blijven van het peloton. Maar hij rekt het wel nog een beetje. Staand op de pedalen. Bijna boven daar op de Montshervere. Bij de Nederlandse vlag. Die zal... Zeker niet voor hem wapper vandaag. En we gaan natuurlijk nog eventjes uh, hier een eindje verderop. Ik zou het bijna vergeten, want Steven Dalebout, die loopt inmiddels hier rond bij de finish van het uh, NK. En volgens mij gaat hij praten met een man die het zo'n beetje voor het zeggen heeft in het Nederlandse wielrennen. De bondscoach van alles. Ja, de bondscoach Johan Lammers staat geïnteresseerd te kijken aan de overkant uh, van de straat inderdaad. Het peloton uh, is zojuist voorbij gereden in achtervolging op Lio westra ja, wat, wat voor koers ziet u vandaag? Nou, op zich uh, het is het nog niet echt een wedstrijd. Hè. Dat is één. Uh, natuurlijk, uh, Liu heeft al flink uh, een jas uitgedaan. Dus die zal, ik, ik verwacht ook niet dat hij uh, tot het einde zo verder zal rijden. Uh, Blanco is op dit moment echt uh, aan het achtervolgen. Dus ik denk dat de wedstrijd nog echt opengebroken moet worden. Dus uh, misschien over een rondje of twee, drie. Dan uh, gaat het echt gebeuren. Dat was de mooie trainingsdag voor Liu Westra. Die uh, toch drie ribben uh... Gescheurd heeft? Nee, ja, dat klopt. Uh, alhoewel hij daar niet echt last van lijkt te hebben. Hè. Want uh, hij is afgelopen woensdag uh, Nederlands kampioen tijdrijder geworden. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat het uh, prima gaat met de Veel toerrijders natuurlijk ook in dit uh, mannenpeloton. Hoe, hoe vindt u dat zij ervoor staan? Bijvoorbeeld Bauke Mollema. Robert Geesik lag vandaag alweer even op de grond in het begin. Nou ja, goed. Uh, je kunt natuurlijk stellen dat misschien de beste graadmeter is... even wat uh, vorige week heeft plaatsgevonden. Hè, zoals zo'n zo ronde van Zwitserland. Daar heeft Bouken natuurlijk het uitstekend gedaan. En uh, als je daar al dat niveau haalt... dan ga je dat niveau ook wel brengen in de Tour de France normaal gezien. Als er niks gebeurt of zo, wat dan ook. Nee, Bij Robert, uh, Robert Geesing is het misschien nog een klein beetje twijfelachtig. Hè. Die uh, is natuurlijk uit de Giro vertrokken... en heeft daarna nog wel de ronde van Luxemburg gereden. Maar uh, ja, goed op zich lijkt dat hij ook gezond is en dat het ook goed gaat. En, uh, het is afwachten. U bent hier natuurlijk hier ook vooral uh, met in het achterhoofd straks dat WK... wat in Italië gereden gaat worden. Had u met het oog daarop ook Tom Jatte Slacht... misschien graag wel in de Tour de France willen zien rijden... die dus nu niet geselecteerd is? Nee, ja goed, natuurlijk wil je graag, uh, ik heb een preselectie gemaakt... en dat al die pre-geselecteerden natuurlijk uh, eventueel een Tour de France zou rijden. Maar aan de andere kant, het heeft ook weer zijn voordeel als je geen Tour de France rijdt... dan ben je misschien mentaal wat frisser in het najaar. Dus wat dat betreft uh, is, dat niet, uh, ja, is dat niet zo heel erg. U heeft de mannen al bij elkaar gehad. Hè? U heeft een pre-selectie gemaakt. Vijftien uh, renners zitten daarin. En die mannen die eventueel er straks naar het WK gaan, die zijn afgelopen week al even bijeen geweest met u erbij. Wat, ge wat gebeurde daar bij die bijeenkomst? Nou, we hebben gewoon... Uh, nou, ik, ik heb mij eigen voorgesteld. Uh, we hebben wat dingetjes met elkaar besproken. Uh, nou ja, hoe ik denk dat uh, de selectie moet plaatsvinden. Procedures. Uh, nou ja, waar ze allemaal een beetje rekening mee kunnen houden. Ze hebben ook allemaal aangegeven wat normaal gezien hun najaar zal zijn, Hoe, wat voor wedstrijden, trainingskampen enzovoort. Dus wat dat betreft, uh, ja, heel nuttige bijeenkomst. Is dat met, met, met het doel om de zaken open te benaderen, om zo weinig mogelijk vrevel te krijgen straks, naarmate het WK dichterbij komt? Nou ja, open te benaderen. Ik probeer dat altijd open te doen. Dat doe ik ook bij het vrouwenrennen of bij het veldrijden. En uh, nou ja, goed. Uh, op zich is het een eerste stap. Uh, van hoe, uh, ja, zij moeten ook misschien een beetje wennen hoe ik het doe. En, uh, en samen gaan we er proberen iets, uh, iets moois van te maken. Waarin, waarin is het dan anders hoe u het doet vergeleken met de vorige bondscoach, Leo van Vliet? Is dat zo anders? Nou, ik weet niet exact hoe Leo het precies deed. Ik dus... had het toch wel over op? Hij was destijds al bondscoach bij de vrouwen. Ja, nee, dat wel, maar exact weet ik niet hoe hij het deed. Dus ik weet niet hoe hij zijn communicatie deed of wat dan ook. Daar was ik uiteindelijk niet bij betrokken. En uh, ja, ik doe het op mijn manier. En, uh, ja. Tot slot, de winnaar van vandaag. Heeft u al iets kunnen afleiden uit wat u vandaag allemaal voorbij heeft zien komen rijden? Nee, nog niet. Maar er zijn natuurlijk een aantal favorieten. Hè? Deze, dat, dat is onder andere Bauke Mollema dat is Lars Boom, een aantal Blanco-renners. En Nicky Derpstra. En Nicky Derpstra zeker. En, uh, en misschien dat uh, een vakantie renner uh, kan verrassen. Hè? Johnny Hogeland of uh, Wout Poels, wie weet. Dank u wel, Johan Lammert. Ja. Gaan maar we weer naar Apeldoorn. Nederland tegen Portugal. Is de tweede set al voorbij, Lars? Ja, de tweede set is voorbij. En dat duurde gelukkig niet zo lang als de eerste. 25-23 voor Nederland. Nederland dus op een 2-0 voorsprong. En de tweede set die eindigde een beetje curieus. Net zoals de eerste. De eerste, bal was een, uh, de eerste set werd beëindigd. Nieuws Klapwijk een e-sloeg. Het um, werd een beetje betwist omdat de bal uh, volgens verschillende mensen... waaronder ikzelf, zelf, onder wie ikzelf, uh, toch echt over de lijn was en niet erop. Maar goed, de tweede set werd beëindigd toen Jeroen Rauwedink de bal op de netband sloeg. Hij tolde tergend langzaam op die netband en viel toen... Net aan de goede zijde van het net voor Nederland. Dan op de grond. En zo eindigde de tweede set op 25-23. De Portugezen hadden niet door wat er gebeurde. Stonden eigenlijk nog klaar. Of moet ik zeggen, de Portugese spelverdeler had niet goed door wat er gebeurde. Stond eigenlijk nog klaar om de servers te ontvangen. En toen was de set al afgelopen. Nederland op een 2-0 voorsprong voor Portugal. En nogmaals, als Nederland met 3-0 of 3-1 deze wedstrijd wint. Dan nemen ze de leiding in de groep over. Voorlopig dus goede papieren om dat te doen. Want een 2-0 voorsprong in Apeldoorn tegen Portugal. En daarmee komen we het einde van het eerste uurtje van langs de lijn op deze zondagmiddag. zometeen het vervolg van het volleybal. We zijn ook bij Hongbal, het NK wielrennen dus. En verder ook hockey vanaf half vijf. De finale van de World League tussen Australië en België. Nederland barst van het talent en van de ambitie.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 Dat en meer in Karrobrandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Volop zomeractiviteiten en gratis wifi op Hof van Saxe, onderdeel van Landal Green Parks. Dit is Radio 1.